Genoot Genoot Zo klonk het vroger in de stroten Genoot Ik heb mooie dingen gehad per kop Genoot Als ik ze zei denk ik naar de loten ik neem een stuk of wat in de hand De leeg op z'n wilde krant, En onder dat meek zal op Ik zei om nog rieden Met zijn witte jaske Met op zijn kop Een klep het van vermoed. En in de verte Heu die om al belten En ik nog moeke Heu is genoeg. En met een kom De deur over het brugje door kwam aan, mooi zie ik hier een vol, Den zaten wie gezellig in de keuken, wel dat nog niet mocht het bij bois voor ik van hoog. Genoot, dat je juweeltjes van de zeeën, genoot, was ik moet raak met de zee meer min. Genoot, waar wat min ogen iets deden. De doppen werden al die dreugd, ik roep de lucht nog goed, mijn jeugd, een handje voor bidon erin. Op zijn dagmiddag even door te munten, al vast op hoge Land, ben beneden, nog lauwe zo. En koop ik hoop ik niet een lekkere zal de Waarom die stadje kop gooit wat omhoog? Hij gleed op binnen, nou man, wat smakkel De mouw want het wordt al lood. En onderweg gekwedeld van mijn gietje, maar in de kadebak een dikke puus genoeg. Genood, zo klonk het vroeger in de stroten. Genoot, ik heb mooie ziekte, het gaat bek op. Genoot, als ik ze zei, denk ik naar de Ik neem een stuk al in de hand, de leeg op z'n en een kraant, en anders rap ik zal op. Genoot, genoot. The no